De briefkaarten liggen bij ons op het trouwkantoor. Iedereen mag er maar één sturen. Je zet de naam, het legernummer en de plaats waar hij het eerst geïnterneerd was. Vandaar worden onze kaarten dan doorgestuurd. Want de mannen... Zijn allemaal op transport gesteld. Tenminste dat zegt Takahashi! Zo! Let op! Attenie! met zat in het vijftiende bad. Ja, dat weet ik. Frans en Junake. Ik heb je toch verteld dat ik hem nog een keer gezien, hè? Ja. Ze marcheerde op straat. Hij zag me en lachte. Ik woven, toen kreeg ik een stomp in mijn rug van een Japan op een klein fietsje. Ja, hij kwam achter me aan. Ik had hem niet gezien. oh ik verslikte me bijna in mijn spuug, maar het was wel de moeite waard. <laughs> Moet naar binnen. De jongetjes wachten me. Ze hebben nog niets gegeten Ga je mee? O oh, ja, goed. Hoe is het eigenlijk met de kleinste? Nog steeds buikloper, het gaat wat beter gelukkig. Mm. Ja, zo'n die duurt lang bij kleine kinderen, hoor. Rijstwaterstop, Dat geef ik hem ook, maar het lijkt niet te helpen. Ik heb nog wat koffie. Ik haal een kopje voor ons. O oh, ja, lekker. Dan nou rol ik even twee sigaretjes. Ik heb namelijk van iemand een paar blaadjes uit een missaal gekregen. Hier, kijk eens. Prachtig mooi de papier. Zo, ik even een theeblad in. En dan had ik ze heel dun met een dichtgedraaid puntje net als plantjes doen. En zo terug. Met wat fantasie heb je dan een echte sigaret. Alsjeblieft. Hey, lekker, dank je. Zo, hier is je strootje. <coughs> oh, God, nee. Ja, het is natuurlijk troep, maar wat doet het er toe Nu de briefkaart. Ja, de briefkaart. Ja, wat schrijf je eigenlijk? Nou, dat het me goed gaat. He? Dat ik gezond ben. De jongetjes ook. Ja, meer kunnen we niet. Ach, hoeft ook eigenlijk niet een leven steken. Daar gaat het om. Willem had een lelijke wond aan zijn been. Zag een smerig uit toen hij het camping ging. Hmm. Weet je nog? Zo'n Spitfire... Ah, joh, dat is al lang weer over. Zo'n boom van een man. Ja. Ik heb Frans het laatst gezien op Lembang. Ik ging een beetje clandestien want ze lagen al in de kazerne. Hij was met een paar vriendinnen in auto. Hij hoestte weer, want hij was nerveus. God, toen ik die auto nakek en die rode achterlichten verdwenen... toen dacht ik... Lembang was heerlijk. Lichtjes kijken. Je zat er zo hoog. Je keek niet op pand doen. En s'avonds als het koel was. Een sprookje. Ja. Je kon best een wollen vestje gebruiken. Ja. Frans is een pessimist. Hij zegt dat deze wereldoorlog vijf jaar gaat duren. Onzin. Dat is over een paar maanden bekeken. Naar die rotstreek van Pearl Harbor. Lekker arter zal ze krijgen. Laat we eerst maar een klatje maken. Stel je voor dat je die ene briefkaart van pestig. Moeten we je dan denken? Gelukkig, Hansje is in slaap gevallen. Nu de briefkaart. Ja. Ja, ik wil er ook iets liefs in zetten. Iets waar hij wat aan heeft, waar hij mee verder kan. God weet wat ze meemaken. Allemaal moeten doen van de Jap. Willem is nooit op zijn best als hij niet kan vliegen. Hij krijgt na drie dagen op de grond altijd vliegkriebel. <laughs> Zo noemt hij dat. Als zijn been weer in orde is, zal hij continu de pest in hebben. Hmm. Het belangrijkste vind ik toch dat hij over een maand of zo hier gezond het kamp komt binnenwandelen. Net als Frans. Daarna kunnen we alles weer inhalen. Je hebt gelijk. Ook zijn kriebels. Weet je? Ik heb in mijn koffertje nog een stukje Maya-zeep. En een nieuwe lipstick. En een schattig jurkje. Hm. Ik een blikje kapstandsigaretten. Die rookt hij altijd. En een paar witte punks. Hij ziet me graag op ogen hakken. Oh, van mij mag het morgen vrede zijn. Ook al is ons huis op de onderneming dan gerampokt en in brand gestoken. hebben we geen stoel meer om op te zitten en alle boeken zijn weg. Het zal me een zorg zijn. Eerst moet hij terug. Dan zien we wel. Nou, daar gaat hij. Liefste Frans. De eigen Willem. Hier alles prima. De jongetjes en mij gaat het heel goed. Ik ben gezond. Het eten is en op goed. verlang naar je. En ze groeien als kool. Hoe is het met het hoesten? Is je been weer helemaal beter? Zorg altijd voor droge teken. Maak je over ons geen zorgen. Je moet je over mij geen zorgen maken. We kussen en omhelzen je al. Ik keer. hou van je en wacht op je. Tot spoedig ziens. Hmm. Voor eeuwig je je. Hansje, hoor je me? Hansje! Stond erop daar. Niet spelen op straat. Ik ga naar achter! Ik ga spelen met Mary en Petertje. Ach, dat een rotjoch. Hij hangt altijd op straat een lummel in de hoop dat er een Jap aan komt. In de hoop dat er een Jap aan komt? Ja, hij is zo wit en dat vinden ze prachtig. Ze heuken bij hem neer en dan geven ze hem snoep en ik hou niet van dat kleffige... Nou ja, wat geeft dat nou? Vooruit! Schiet op! Naar de achtertuin! Hoor je me nou? Zo, dat is beter. Wat geeft dat nou? Vandaag of morgen zegt die vuile Jap of zoiets waar die snoep in zijn mond steekt. Hij is nog in drie. Zoiets verstaan ze. Als een man kwaad wordt, dan slaat hij hem dood. Ach, jee, daar heb ik nooit aan gedacht. Nou ja, zo'n kind. Hoe gaat het met de distributie voor de zieken? Hmm? Oh, goed hoor. Vandaag was er op recept wat touw en tempeh. Hmm. Voor de baby's hadden we een kwart liter melk. Hmm? Goed geregeld. Ja. Maar het is wel rot van die paar piano's, hè? Dat die het kamp uit moeten van de hmm. Jap. Dat heeft mis niet tegen kunnen houden. Nee, geen sugar meer. Ik zal het missen. Hmm. Tja, wat is dat? Hé, ga mee kijken. Ja. Doe de wel van Oh wat Oh, dat was eventjes prima. Oh, is dat lachen? Wel jammer van de piano. Ja, die zijn we kwijt. Dit is toch wel weer eens een vertoning, waaruit het blijkt dat we ons niet laten kisten. Nou zeg. Zouden die jappen nou nooit eens denken? Tuurlijk. En bovendien zijn ze altijd minstens een kop kleiner dan wij. Zit ze ook niet lekker? Nee, daarom moet je knielen als je een pak slaapt. Ik kon je thuis niet vinden. Nee, ik zat even bij Chris. Wat is er? Mies vraagt of je op het vrouwenkantoor komt. Oh, op het vrouwenkantoor? Nou goed. Waar gaat het over? Weet niet. Dag! Dag, dag. Ik krijg je nou? Geen idee. Ik zal maar gauw gaan. Dan weet je tenminste. Nou, ja. Ik heb geen zin, maar ik wil toch weten wat het is. Misschien iets met de distributie. ben zo terug. Ja, dag. Oh. Mies wil me spreken. Ja, loop maar door, Sissaline. alleen. Oké. Okay. Ja? Binnen! Dat Mies. U wilde me spreken. Hm. Ja, kind. Ga zitten. Laura, je weet dat we drie maanden geleden die briefkaarten mochten schrijven. Ja? Ik vind het ellendig om te zeggen, maar. Jouw kaart is teruggekomen. Onbestelbaar. Hoe kan dat nou? Ik heb zijn legernummer erop gezet en alles. Weet je waar vandaan die kaart is teruggekomen, mis? Ja. Uit Singapore. Uit Singapore? Shanghi Hospital, Singapore. Shanghi Hospital. Hospitaal? Er staat een stempel op. Wat voor stempel? Suda Meningal. Hij is gestorven, Laura. Oh. Ik begrijp het. Ja, ja. Kan ik nou gaan? Laura. Alsjeblieft. Natuurlijk, kind. Okay. Alleen, ik... Ik, ik, ik, ik, ik aan m'n Maar je mag eens af. Ja. Laura. Jezus, dag. Laura! Laura, godverdomme oh, Laura! Ja. Kom hier, kom mee naar mij. Ja, goed. Zo, zit zitten jij. Ik ga wat eten. Nou, ik heb helemaal geen honger. Wat te drinken dan? Zo, drink op. Ik heb er wat kalmerends in gedaan. Maar ik ben zo kalm als wat. Hoor ik wat te roken had. Hier, neem mijn kapstel. Dan ben je nog gek geworden. Die zijn wel veel Niet zeuren, ik neem mezelf ook okay. mee. bevalt me niet. Wat dan? Het is nu drie weken dat je het weet van Frans in je. Hm? Je leeft door. Je werkt. Je eet voor een mus. Je slaapt. Ja, nou, wat en... moet ik dan? Is goed janken. Dat moet je. Dit is niet normaal. Ach, laat me dan maar met de rust. Nee. Op die manier ga je er dan onderdoor. Straks is het Pasen. Je gaat niet meer naar de koorrepetities, terwijl je er zoveel van houdt van het stapelt maten. Jij zit onder een glazen stolp, weet je dat? Oh, je moet verdriet durven hebben, geloof me. Ja, maar ik heb geen verdriet. Ik ben maar een rotzak. Verder kom ik niet. Ja, maar als Ach, zul je er maar over ophouden. Ik kan het niet anders. Goed, vertel me, liever eens wat leukers. Wanneer gaat het cabaret de Dewan weer van start? Dat duurt nog even. Ze zijn aan het repeteren. Weet jij trouwens wat Corrie voor een kamptaak heeft gekregen? Nee, geen idee. Wat dan? Ik hoop trouwens dat ze een piano hebben mogen houden. Ja, daar heeft Mies voor gezorgd. Corrie heeft als kamptaak lakens wassen voor het ziekenhuis. Oh, gunst. En ze is ook klein en tenger. Het zal niet meevallen. Die natte troep is loodzwaar. Ja, en ze heeft de lakens van de dysenteriepatiënten. Oh, die zijn smerig. Mm. Je jij straks naar de gaarkeuken voor ons? De pannen staan onder mijn bed, weet je wel? Oké, okay, ik ga bij Lutje hieruit staan. Dan krijg ik meer. Goed, schat. Flauwekul natuurlijk, maar later maar. Hij vindt met tien jaar dat hij zijn vader moet vervangen. <laughs> het is roerend als je het ziet. Laura? Ja? Je zingt wel niet mee, maar ga je straks toch met me mee naar de kerk voor het stapeltmater? Oh ja, ik weet eigenlijk niet. Doe het nou maar. Pasen, dat is toch anders dan andere dagen. Nou, goed... to me, Havsht. Gezegd. Ik heb je toch gezegd, ik kan het niet, Chris. Ik kan het niet tegen. Oh God, heb je nou je zin? het waar tegen. Tegen die muziek, dat is daar wat maten. Oh God, ik kan het niet tegen. Goed. Het beste dat mij ooit is overkomen gaat dood. En ik ben er niet bij. Ik zit met 13.000 vrouwen en kinderen op Java opgesloten in een woonwijk Achter Bielek. En ik ben er niet bij. Een <middels> planter die Baudelaire leest. Le Fleur die mal. Die jankte toen Frankrijk viel. Die ladder zat weer toen het bericht kwam. Ondergang des abendlandes. Deutschland, Deutschland, onder alles. Vijf jaar gaat die hel duren. En ik zal er niet bij zijn als het voorbij is. Heeft hij gezegd? Ja, dat heeft hij gezegd. motor is slechte thee. Het is te laag voor thee. Maar de rubber is goed. Chilangla, dat Kardaka. Mijn eigen ontginning. Mooi stuk werk. En nou, niks meer. Voorbij. Uit. Afgelopen. God, wat moet ik? Wat moet ik in godsnaam zonder? Twee jaar getrouwd. Eén jaar kamp. Ja, echt schoon wordt het niet zonder zeep. Maar ja, dat is alleen eerder zo. Zonder zeep wordt alles gauw. Enfin, de zon bleek het weer op. Hé, hey, Laura. dit wat anders, zelden wat goeds. Zo. Mies sprak ik morgen aan naar de tenkel. Het <laughs> is een soort ochtendkrant, dat appel. Je hoort nog eens wat. Wat is er voor nieuws? De commandant wil nu dat we goud, briljant en platina gaan indepen. Oh ja, dus weer zo anders dan pianisten fietsen, hè? Hij belooft gunsten voor de vrouwen die gehoorzaam. Nou, maar ik kan de pot op, zeg. Een kleine beetje heb. Met trouwring, zeker. Precies. Wie doet dat nou? Geen mens toch? Oh, nog iets. Hm? Moet op het mannenkantoor komen, zegt Mies. Ze wist niet waarom. Nou, ik wel, denk ik. Waarom dan? ja. Ik denk dat die bericht heeft gekregen uit Singapore. Van Frans. Oh Laura, wacht even tot ik klaar ben met wringen en ophangen. Ik ga mee. Nee, ik dat wacht tot je is. bij de poort. Die doe ik alleen. Tot zo. Wat op, Zatja! moet buigen. Kiyotske, ki nou rei. <gif> Zoals hij daar achterover, zijn stoel ligt, pet op, gelaars de poot op het bureau. Ja, Jatua. Ja, Saya dapat kabak. Kidekamu, Frans, een wijngarden, Matti dan Singapore, Roma, sake Changi. Zie je dat? Ongeboren Amandelogen, zwartgelakte spiegels, minachtend, ongeinteresseerd. Hij praat over Frans, dood in Singapore. Nou, gehuild heb ik al, hoor. Dat plezier gun ik hem niet. Tranen. Westerse tranen voor een oosterling. Aan mijn leven niet. Dit kan er ook nog bij. Abis, picharatwa. Abis. Kai! Buigen, godverdomme, en wegwezen. Kiottske. Je kop diep naar beneden. Handen op je knieën. Piree. Nou, overhand. Nou, ree. Grote God. Hij staat in de houding. Hij salueert. Frans. Een Japanner heeft voor jouw dood de militairen goed gebracht. <laughs> voor jou. Voor mij? U heeft geluisterd naar het doodsbericht van Josephine Soer. De rolverdeling was als volgt: Laura Marijke Merkens, Chrisje Antje Beentjes, Mies Monique Smal, Japanse kampcommandant Hans Karsenbarg en vrouw Joke Reitsma Hagele. Techniek: Weer Gertemach en Bert Henny, Regie Marlies Cordia.